Karremans te hulp geschoten. Ontlastende verklaringen van getuigen uit het proces tegen Karadzic... zijn aan Karremans gegeven. Dat zegt dienstadvocaat Knoops tegen de NOS. Zelfs de Bosnisch-Servische leider wist niet dat er in Srebrenica... een massamoord dreigde, zegt Knoops. Dan kan dat Karremans ook niet worden verweten... De man die het onderzoek naar het gebruik van kankerverwekkende groomverf bij defensie zou begeleiden, treedt terug. Dat heeft hij laten weten aan minister Hennis. De oud-commandant van de vliegbasis Twente lag al enige tijd onder vuur, omdat hij zelf in de jaren 90 klachten over de groomverf zou hebben genegeerd. In het Midden-Oosten zijn er ongeveer 100 Nederlanders in het strijdgebied, onder wie 30 vrouwen. Dat meldt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. 30 jihadisten waren in het gebied, maar zijn inmiddels teruggekeerd naar Nederland. Afgelopen vrijdag zei minister Plasterk dat er tot nu toe 20 Nederlandse jihadisten bij de strijd zijn omgekomen. Bij euthanasie op demente mensen moet altijd een geriater worden betrokken. Minister Schippers wil dat vastleggen in de wet. En als het gaat om psychiatrische patiënten moet er altijd een psychiater bij komen. Dat laatste gebeurt in de praktijk al, maar het moet volgens Schippers duidelijker worden vastgelegd. Dan nog het weer, wat regen of motregen, maar vanavond van het Zuidwesten uit droog. Vannacht vooral in het Noordoosten, nevel of mist. Morgen af en toe zon en het wordt 10 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is door een aantal ongelukken toch een stuk drukker geworden op de weg in de Randstad. Dit zijn de langste files. Op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Naarden en Muiden, 8 kilometer. De A4, veel vertraging daar van Amsterdam naar Den Haag na een ongeluk bij Zoeterwouder Rijndijk. De file begint al bij Schiphol, 13 kilometer op dit moment. De linker rijstrook is dicht. Op de A12 Den Haag-Utrecht door een kapotte auto bij Knop het Oude Rijn 11 kilometer file vanaf Woerden. De A13 Rotterdam-Den Haag een ongeluk bij Delft-Zuid 6 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht daar. A15 Rotterdam-Gorkum bij Papendrecht 6 kilometer. En vanuit Gorkum naar Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam door een ongeluk 7 kilometer. De linker rijstrook is dicht. De A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 5 en de A28 Amersfoort-Utrecht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 I today morning, jumped out of bed, and put on my best suit, got in my car, and raced like a jet. En cry just a little hier bij ZFM Beachmaster. Ja, voor de opening van dit uur Magic Roots. Ik zeg hele goede avond. Tijd voor een nieuwe editie van ZFM Beachmaster. En um, ja, ik, uh, ik had zoiets van goede voornemens als je die bedenkt op oudjaar. ik één dag ervoor, want dan denk je... Oh jee, morgen is het oudjaar. Laat ik maar eens even mijn goede voornemens gaan bedenken. Um, dan op 1 januari dan hou je er nog een beetje aan. Op 2 januari, als je een klein beetje mazzel hebt... zit er nog een klein beetje van verborgen. Maar dan rond 3 januari dan zijn ze compleet verdwenen. Omdat het een goed voornemen is om het goede voornemen te doen. Tenminste, dat is wat ik mezelf nu voorhoud, omdat ik iets anders bedacht heb. Um, ik had namelijk zoiets van, ik ga mijn goede voornemen nu al starten. En dat heb ik gedaan. Ik uh, heb me ingeschreven voor een hardlopen marathon. Of nou ja, marathon. 10 kilometer in februari en daar ben ik me nu voor aan het voorbereiden en um, dat vind ik al een behoorlijke stok achter de deur, het feit dat ik in februari die 10 kilometer moet gaan lopen maar ik heb ook wel eens ongetraind een 5 kilometer gelopen dus een ultieme stok achter de deur dat uh, is dat voor mij nog niet dus daarom had ik zoiets van, wat doe je nou als je radio dj bent en je wil gaan hardlopen en je wil gemotiveerd blijven natuurlijk posten als je gelopen hebt, dus dat ga ik doen als ik gelopen heb, dan mag ik daarvoor een post plaatsen op onze Facebookpagina. Like ons op mijn Facebook.com slash CFM Beachmaster. En als ik niet gelopen heb terwijl ik dat wel had moeten doen... dan moet ik een saillant detail vertellen. Kortom, de moeite waard om onze Facebookpagina te liken... dat kan je doen via uh, facebook.com slash CFM Beachmaster. Of je tikt gewoon zie je ZFM Beachmasters in. Ga je het vinden. Blijf je ook meteen op de hoogte van ons programma en over de artiesten die we draaien. Wat dacht je van DJ Snake en Lil Jon? Komen er zo meteen aan. Turndown voorbad. En hier is hier een strain voor je. En Mermaid. can't swim so I took a boat to an island so remote Only Johnny Depp has ever been to it before I stayed there till the air was clear. I was bored and out of tears. Then I saw you washed up on Can't flow. Crazy how that shipwreck met my ship was coming in. We talked to the sun. Je kent het wel. Het ene moment, dan is het prachtig. Je ligt samen op bed. Je brengt een bezoekje hier aan het strand. Je zoent met elkaar. Er gaan bonbons heen en weer. Er gaat wel meer heen en weer. Waar ik hier om zes uur niet dieper over in detail zou gaan. En dan het ene moment... is het voorbij. We gaan het vandaag hebben over keihard afgewezen worden... In een nieuwe editie van Maurice de Jonge Hond. Ai, ai, ai, ai, ai. Ook Dr. Kigo en Cracker Salto komen er nog aan. Can't stop playing in de Oliver Headends remix. Maar eerst handjes in de lucht voor DJ Snake. Turn down for what? Turn down for what?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 Gregor Salto can't stop playing hier bij CFM in de Oliver Headens en Gregor Salto remix. Moet allemaal ingewikkeld hebben bij die dance tegenwoordig. En ook DJ Snake en Lil Jon. Turn down for what? Nou, turn down for what weet ik niet, maar tune down voor dit fantastische artikel: Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. Hond. een inwoner van de Chinese stad Guangzhou... die heeft op opmerkelijke manier zijn liefde verklaard... aan een vrouwelijke collega. De man had maar liefst 99 iPhone 6 voor haar gekocht. Hij had de hipster gadgets in de vorm van een hart neergelegd... op de parkeerplaats van het bedrijf waar hij werkt. Volgens Shanghaiist moest de amoreuze Aziat twee jaar sparen voor zijn romantische uitvatting. En hier komt het allerergste wat je naar dit verhaal ooit kan horen. De staatsomroep beweert dat de vrouw hem heeft afgewezen. Heb je twee jaar gespaard, heb je 99 iPhones gekocht en ze in de vorm van een hart neergelegd en dan word je afgewezen. Kei en keihard. Liefde is niet te koop mensen, dit is het bewijs. Uh, maar stemmen zijn wel te koop. Je kan mailen jouw reactie op de stelling van deze week. Kollaard hotmail.com of twitteren naar at Je kan de vraag ook teruglezen. ...via onze Facebookpagina facebook.com slash cfmbeachmasters. En die vraag is, ik ben wel eens keihard afgewezen. Of zie A, ja, dat was geen blauwtje meer, maar een blauw. Op het andere geslacht afstappen deed ik daarna niet meer gauw. Of zie B, afgewezen wel en dat deed pijn. Ik heb toen best wel een extra flesje gehaald bij de Albert Heijn. Of zie C, nee, ik wijs alleen anderen af. En als je daar niet mee kan dealen, taf. Of optie D, de afwijspiet, hihi, die is vast niet zwart, oké, okay, doei. Welk antwoord geldt voor jou? Ik ben heel erg benieuwd, laat het maar weten. Je kan mailen of wat je ook kan doen is een tweet sturen. 140 tekens, dat kan ook... Oeh. at CFM Beachmasters. Goed, nou, um, hoe sexy die ook danst... ik ga hem wel even afwijzen. Ah, yeah. Maar hij mag wel drie minuten zingen, vinden we leuk. Hier is Nilsson. Sexy als ik dans. Mm -mm. Yeah. Oh, ah, je it is...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 Ik als ik dans, stek ik mijn hand op Ga mijn voeten Ik voel kans. als ik dans. ja, ja, Je zo lekker dat het te sexy Als ik dans. Steek ik mijn hand op. Ga mijn voeten zo maar rip, Ik voel ja, te sexy als ik dans. Hier bij je hier Zijn meteen de bars en ook Ed Sherman komt er nog aan. Eerst je weerupdate. Vanavond en vannacht opklaringen. Vooral in het noordoosten en oosten mist en nevel. De minima liggen tussen de 4 en 6 graden. Na het oplossen van het ochtendgrijs is er morgen heel veel zon. Enkel in Zeeland en Groningen zijn er wat meer wolkenvelden. De middagtemperaturen liggen dan tussen de 10 tot 13 graden. Vrijdag eerst zon, later toenemende bewolking met vanuit het zuidwesten regen. En dan je verkeersupdate, alle meldingen met een bijzondere oorzaak of langer dan 6 minuten. De I1 Amersfoort Amsterdam tussen Naarden en Muiden Oost. Daar is 6 kilometer stilstaan. Is een vertraging van 15 minuten. De A4 Amsterdam-Delft, ter hoogte van Knopend Burgerveen, is een omleiding ingesteld. Komt door een eerder ongeval. Het verkeer richting Den Haag kan Sassenheim volgen via de A44 en de N44. En door dat ongeluk tussen Knopend Burgerveen en Hoogmare... 6 kilometer stilstaand verkeer ongeveer 18 minuutjes duren. Dan hebben we nog de A12 Den Haag-Utrecht tussen Reelwijk en Woerden... daar 4 kilometer stilstaand verkeer. 12 minuten en tussen Nieuwenburg en Harmelen... daardoor 3 kilometer langzaam het verkeer... dat gaat je ongeveer 15 minuten koesten. Um, de andere kant op, A12 Utrecht-Oberhuizen... tussen Arnhem-Noord en Duiven... daar 7 kilometer stilstaand verkeer... gaat je een half uur deuren... komt door datzelfde ongeval. De A13 Rotterdam-Rijswijk... tussen Knoop en Kleinpolderplein en de TU Delft... daar 5 kilometer stilstaand verkeer... 25 minuutjes, dan sta je daar vast. De A27 Utrecht-Breda... tussen Noorderloos en Industrieterrein Avelingen. Daar moet je rekening houden met 6 minuten verdraging. En dat geldt ook op de A50 Eindhoven-Os. Dus knooppunt Eindhoven... en knooppunt Eckers, Heid en Vechel. Um, vervolgens hebben we nog de A59 Zonzeel-Os de Os en Knoop in daar een grote vertraging betreft. 12 minuten. Voor de N-wegen en kortere vertragingen... kijk je op de website vid.nl. Dan hebben we nog één flitser. Die is gemeld via flitsers.nl. Mocht je er eentje tegen zijn gekomen, meld hem dan daar. Die is op de A2 Weert-Eindhoven... ter hoogte van de Valkenswaard. Daar voet van het gas bij hectometerpaal 173.nl. Stefan Koller met de hits van Beachmasters, Nielsen, David Guetta, Ego Smith, zie Cause we're just under the upper hand hier bij CFM... met een A team En daarvoor hoorde je ook nog de Bards en de Rhythm of the Night. Hey, um, zometeen tijd voor de ongecensureerde... drie minuten hier op CFM. Dat is heel erg tof. Jij kan een onderwerp insturen... via de mail kollaert.hotmail.com... of twitteren naar... en dat onderwerp gaan wij het dan een minuut over hebben. En dat doen we met de eerste drie onderwerpen... die binnenkomen. Maar dat is ongecensureerd. Dus de eerste drie onderwerpen... waar het ook maar over gaat. Die gaan we ook echt behandelen, dus dat is heel erg leuk. Je mag jouw ongecensureerde onderwerp nu insturen... at CFM Beachmasters op Twitter... of mailen naar kollelaart.hotmail.com. We gaan het er zo eens uitgebreid over hebben. KWCFM, tijd voor de minuten. Het eerste onderwerp is ingestuurd door Jim Zwarte Piep. Die ging uit fiets eens een keer en toen klapte zijn band. Toen dan moest hij gaan lopen met de fiets aan zijn hand. Hij, hij, hij zei tegen de smid: Ik geloof dat er in mijn achterband een pepernootje zit. Long story short. Ja, het, uh, het, het is een beetje vroeg genoeg. Dus ook vanwege onze jeugdige luisteraars um, wil ik me niet te uitgebreid uitlaten over Zwarte Piet. Um, laat ik het alleen zo zeggen dat de discussie die er is, ik snap hem wel, maar ik snap beide kanten. Ik vind alleen de manier, laat ik me daar dan vooral op richten, ik vind de manier waarop het gaat. Dus dat het met zoveel geweld moet en doodsbedreigingen en dat, dat aan beide kampen mensen te fel en te extreem zijn, dat vind ik niet kunnen. En ik denk dat er hier best een oplossing is, ook aangezien het, ja weet je, we hebben ebola in de wereld, we hebben grotere problemen. Dus alsjeblieft, laten we ons wat daar wat meer op focussen. En laten we de Zwarte Pieter discussie wel voeren, want hij moet gevoerd worden. Want er zijn twee duidelijke kampen. Er zijn mensen met verschillende meningen, maar we gaan er wel uitkomen. Laten we dat niet zo extreem maken. Peace. Goed, tweede onderwerp. Ingestuurd door Julian, broers en zussen. Ja, ik kan daar zelf heel moeilijk over meepraten. Want uh, ja, ik, uh, ik ben enig kind, dus daar kan ik niks over vertellen. Uh, ja, het, het enige wat mij altijd opvalt... Bij broers en zussen is dat op hun puberale leeftijd, en net iets daarvoor, hebben ze heel veel ruzie. En daarna dan worden het de beste maatjes die nog steeds heel veel ruzie hebben. Ja, en toch denk ik altijd wel, ja, ik kan het me dus zelf niet echt voorstellen, omdat ik nooit een broer of een zus gehad heb. Maar ik denk wel dat, je, dat dat wel een van de bijzonderste mensen in je leven is, samen met, met de rest van je, eigenlijk je familie. Gewoon. Dus dat kan ik me wel voorstellen. Ja, ik kan er verder echt niet zo heel veel over zeggen. Wees er zuinig op en wees een beetje lief voor elkaar. Dankjewel, Julian, voor je reactie. En dan hebben we nog Sander. Die wat hebben we over? Blendl. Ja, Blendl heeft 3,8 miljoen gekregen, geloof ik. Start-up van uh, Alexander Klupping en uh, Martin Blankenstein. Die uh, proberen de journalistiek in Nederland te redden. Maar het lijkt erop dat ze de journalistiek wereldwijd um, gaan redden. Wat je op Blendl kan doen, dat is een website. En dan kan je per artikel betalen. Dus um, uit kranten, tijdschriften dat als jij een interessant stuk ziet uit de NRC, uit de Telegraaf, uit de Volkskrant. dat je niet die hele krant hoeft te kopen. maar dat je gewoon net dat ene artikel kan kopen. En uh, je krijgt er 2,50 euro gratis en zo. Het is goed geregeld. En die hebben een kap kapitaalinjectie gekregen van de New York Times. en een Duitse uitgever. van maar liefst 3,8 miljoen euro. Ja, ik vind het een hoop geld. En ik wens die gasten heel veel succes. Ik vind dat ze iets tofs hebben bedacht. en ik hoop dat ze ver komen. Al moet ik wel zeggen, natuurlijk, dat het feit dat Alexander Clipping daar zijn gezicht aan heeft. Uh, verbonden en dat hij er uitgebreid over mocht praten in de wereld draait door, ja, dat zal wel enigszins zijn vruchten hebben afgehoord. Maar hey, Ker, leuke start-up, ik hoop dat ze slaat. Het is de CFM, dank jullie wel voor jullie onderwerpen, ik hoop dat ze een beetje tevreden zijn behandeld. Zometeen Ben Howard, Conrad, en hier is James Morrison voor je Slave to the Music.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 She got me rockin', she got me mood, she got me dancing, she got me rock, she got me mood, she got me dancing. I'm get a the cornbread Een beetje uit een donkere periode. En dat is te horen aan zijn nieuwe album. Zo omschrijft hij het zelf. Ben Howard. Maar donker of niet, wat een fantastisch mooi liedje heeft die gast weer geschreven. Je hoorde Conrad hier bij ZFM. Daar James Morrison nog een slave to the music. Maurice de Jonge. Hond, hond, hond, hond, Maurice de Jonge. Hond, hond, hond, hond. Maurice de Jonge. Hond, hond, hond, hond. Nog een paar tellen om antwoord te geven op de vraag van deze week. En die luidt als volgt. Ik ben wel eens keihard afgewezen. Laat maar weten. Mailen kan of twitteren. Dat is hem. Um, ZFM Beachmasters. Ik ben wel eens keihard afgewezen. Optie A. Ja, dat was geen blauwtje meer, maar een blauw. Op het andere geslacht afstappen deed ik daarna niet meer goud. Optie B. Afgewezen wel en dat deed wel pijn. Ik heb toen best wel een flesje extra gehaald bij de Albert Heijn. Optie C. Nee, ik wijs alleen anderen af. En als je daar niet mee kan dealen, taf. Of optie D. De afwijk. Speed hihi, Die is vast niet zwart. Oké, okay, doei. Let me know what you think. Call uit het hommel.com of via Twitter at ZFM Beachmaster. Waar je nu hoort Katy Perry. This goes out to all you kids that still have their cause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 Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij het onderzoek naar de wrakstukken van de MH17 zijn opnieuw menselijke resten gevonden. Vanochtend kon een groep Nederlanders brokstukken optillen met een vertakelwagen. En dat gebeurde op een plek waar direct na de crash brand was uitgebroken. Behalve menselijke resten zijn ook persoonlijke bezittingen gevonden. Alles wordt morgen naar Garkov gebracht en onderzocht. De Europese lander Philae is geland op komeet 67P... maar het lijkt erop dat hij niet stabiel verankerd is. In het ergste geval drijft hij weer weg van de komeet. Even na vijf uur vanmiddag kreeg ruimtevaartorganisatie ESA het signaal... Dat